Dit is Radio 1 Max. De nacht van uw leven. te Jong. De nacht van uw leven is een project van Max in de maand augustus. Waarin twintig ja, zogenaamde gewone mensen de kans krijgen om een uur lang over hun leven te vertellen. En we noemen het een radiobiografie. Nou, de afgelopen twee uur twee mannen... die een uur lang vertelden over hun totaal verschillende levens. En nu is het de beurt aan een dame, namelijk aan Nathalie. Laten we even gaan luisteren naar wie zij is in het kort. Nathalie Klinge wordt geboren op 30 december 1969 in Rotterdam. Ze groeit op in een gezin met veel problemen... Maar dankzij de onvoorwaardelijke liefde van haar hond slaat ze zich door diepe dalen. Jaren later besluit ze zich in te zetten om dierenleed in heel Europa tegen te gaan, maar wel op haar eigen manier. Ook in zaken haar eigen gezondheid levert Nathalie een flinke strijd, die ze vooralsnog niet van plan is om te gaan verliezen. Astrid de Jong gaat een uur lang in gesprek met Nathalie Klingen. Als je het zo hoort, zou je er bijna tegenop gaan zien, of niet? Nou, nee, helemaal niet. Nee, echt niet? <laughs> nee. Zo, je gezondheid en een uh, moeilijke jeugd. Uh, ja. Vertel maar even. Nee. Maar, ja, maar wat ik me afvraag is, want dit hele project is ontstaan... uit een soort uh, fascinatie eigenlijk van mij voor gewone mensen. Mm -hmm. Maar iedere keer weer als de term gewone mensen voorbij komt... Denk ik, klinkt dat als een belediging om een gewoon mens te zijn... Nee, vind ik niet. Nee, nee ja, ik nee. Ik kom er nu achter dat ze namelijk niet bestaat. Dus er is geen gewone mens. Ja, in, iedereen is, is uniek, denk ik. Ja, nou ja, jij in ieder geval ook. En dan uh, valt mij meteen op in het stukje ingesproken door Hans Hoogdoor zojuist te horen: um, dat je uh, je door diepe dalen geslagen hebt, de, de, de, uh, met dank aan de liefde van je hond. Dat ja. klinkt heel rare. Ja, nou ja ik vind, je ziet er niet uit als een vrouwtje dat met een hond op de bank zit de hele dag. Nee, absoluut. Niet. En ik van de nee, nee. hond en ik, ik en de hond. Nee, het was, kijk, ik, ik ben opgegroeid in een gezin met een uh, manisch depressieve moeder. Ja. En dat, dat begon al zeg maar net na mijn geboorte. En uh, bij, bij ons thuis was, was de hond was de enige stabiele factor die er was. Dus dat dat creëerde eigenlijk voor mij dat het thuis was. Want de rest eigenlijk niet. En ja, dit, ik vind het wel een beetje ge, ge, hoe noem je dat, overgedramatiseerd. Ja, precies. Ja, dus, ja, <laughs> ja, zo klonk het ook een beetje. Maar, ja, maar ja. Ik, maar wat ik altijd wel een beetje bang voor ben... is dat, dat je misschien als uniek gezien wordt... omdat er dingen jou overkomen zijn. Maar dit kan iedereen overkomen. Ja. En dat maakt iemand niet uniek, denk ik. Het gaat erom wat je, wat je zelf met je leven doet. En niet mm. omdat iets jou overkomt overkomen is. Dat, ik, ik heb daar geen invloed op gehad. Dat, uh, nee, maar ik het zou kunnen doen. Jawel. Jawel, alleen het, ja, het, uh, de, het feit dat iets ergens jou overkomt, maakt niet dat jij dan uniek bent. Of dat je dan een, een, uh, ja, een, een, een ander mens bent. Nou, ik geloof... Ik geloof... Toevallig heel erg dat uh, als je vervelende dingen overkomen, dat je daar zelf empathischer van wordt. Dus dat je daardoor meer begrip krijgt voor mensen die in vervelende situaties zitten. Ja, nou, of juist niet. Ja, sommige <lacht> mensen misschien ook weer niet. Ja, nou, ik dan. <lacht> dat geldt al voor mij. Ja. Ja. maar uh, even, want Wat heb jij ervan gemerkt als kind dat jouw jou moeder manisch depressief was? Ja, die heeft niet echt opgevoed, zeg maar. Dus mijn, mijn vader die had gewoon een baan. En uh, ja, mijn moeder die uh, had een eigen bedrijf. Maar ja, dat was helemaal niet toe in staat, eigenlijk. Wat was dat voor bedrijf? Uh, zij deed uh, in pro, uh, promotiewerk. Uh, uh, ja, dus oh, Ik noem het als een bepaald biermerk bijvoorbeeld dames nodig had... waarop een beurs dan ja. leverde... Ja, dat klinkt een beetje raar, maar... maar... Ja, dan leverde ze dames, ja. maar ja... ja. ja. Ja, daar was ze helemaal niet toe in staat. Ze maakte daar één grote puinhoop van. En ik kan me herinneren dat ik op mijn twaalfde... Uh, achter een typemachine werd gezet om nota's te typen. Want dat kon ze allemaal niet. Maar naar de buitenwereld toe was ze natuurlijk ja, was ze het dametje, zeg maar. Ja, er zijn maar weinig mensen die wisten wat er achter de voordeur gebeurde. Ja, ja. En ik zeg wel eens, als wij... Uh, nu praat je over, weet ik het hoe lang geleden... als dat nu zou gebeuren, denk ik... dat er wel ingegrepen zou zijn toen de tijd. Alleen ja, toen was dat dus anders. In Een dorpje en buren keken al gauw de andere kant op. Dus uh, dat zou denk ik nu niet meer zo snel gebeuren, denk ik. Neem je het je moeder kwalijk? Ja, wel. Want ik, ik, kijk, ja, ik kijk heel anders daartegen aan. Hè? Want de mensen zeggen, ja, ze was ziek. En, maar daarnaast was, was het ook geen prettig mens. Dus ja, dan kan je wel zeggen, alles op die ziekte afschuiven. Ja. Maar... Uh ja dit, dit denk nee dat uh, Maar goed kijk, wij zou, ik wij voor mezelf heb ik zoiets van ja ik ben daar wel goed uitgekomen en het, sommige mensen zeggen dan ja knap van jou ja maar dat ik heb daar niks ik heb daar niet mijn best voor gedaan dat, dat zo zit zo zit ik blijkbaar in elkaar mm -hmm. dus ja um, en het, maar bedoel, het is twintig uh, jaar geleden dus ja uh, het is maar waarom een, neem je het je vader niet kwalijk ja heb ik ook wel gedaan hoor want hij heeft uh, niet ja, hij is natuurlijk niet voor zo'n beschermde. Uh, hij heeft ons, ik voor mijn gevoel denk ik wel, hij heeft toch niet genoeg beschermd. Ik heb nog een, broer, een broertje. Hij is twee meter, maar uh, hij is wel jonger dan ik. En, um, maar ja, kijk, mijn moeder die was heel gehaaid. En als mijn vader zei van nou, uh, we, gaan, uh, we, uh, we deden een poging om te gaan scheiden, dan dreigde zij met zelfmoord. Dus ja, hij zat natuurlijk ook een beetje gevangen. Hè? Dus uh, ja, dat. Uh, en ja, hij heeft heel erg zijn best gedaan. Dus dat uh, kan ik hem, uh, moet ik hem nageven. Ja, ja. Dus, uh, uh, uh, wanneer heb jij je losgemaakt uit dat gezin? Um, nou, op een gegeven moment, uh, toen heeft mijn vader wel de knoop doorgehakt. Toen uh, heeft hij gezegd: we gaan scheiden. Maar um, mijn moeder wilde natuurlijk wel een, een groot huis hebben. En dus toen moest er iemand van de kinderen moest bij haar gaan wonen... om in aanmerking te komen voor een, voor een redelijk huis. Toen heb ik mij min of meer opgeofferd. Ik was de oudste en mijn broertje was niet zo stabiel, zeg maar. Hoe oud was je toen? Toen was ik, denk ik, 21 of zo. Oh, okay. Ja, ik was al... Zegt het goed? Ja, geloofde. geloof het wel. En, um, ja. Maar dus al toen, die tijd woonde je nog steeds bij je vader en moeder? Ja, ja, ja. En nou, dus toen heb ik gezegd van, nou ja, toen was er al sprake dat het natuurlijk helemaal niet goed ging. En toen, mijn moeder ging echt, echt, uh, uh, werd ze weer opgenomen, dan weer niet. En ja, dat was continu politie aan de deur. Dan dreigden ze weer met dit. Dan werd ze weer van de weg afgehaald. En nou ja, het was echt... Uh, ja, het was eigenlijk best wel bizar. Normaal maakt dat natuurlijk nooit mee. Mm -hmm. Maar voor ons was het ja, schering en inslag. Ja. En uh, afijn, toen heb ik me opgeofferd om, om bij haar te gaan wonen. Dus nou, samen met mijn uh, vriend toen... Die heb ik nog steeds trouwens, maar we zijn niet getrouwd. Mm -hmm. Diezelfde vriend. Nee? Ja, ja, ik zeg heel vaak man, omdat ja, een vriend denk ik toch al gauw van uh, ja. Ja, die heeft morgen weer gedaan. Dus het is heel vers. Ja, nee, we zijn al uh, wat zeg ik? Uh, 24 jaar bij elkaar. Dus. Afijn. Dus wij hebben het huis toen helemaal ges dingen geschuurd, opgeknapt. En nou ja, puntje bij paaltje. Toen was het te ver toen vond ze het niet meer nodig dat ik bij haar ging wonen. Dus nou ja, toen mijn vader kreeg inmiddels een nieuw vriendin. Toen ben ik eigenlijk in het ouderlijk huis blijven wonen. Dat heb ik later ook gekocht. Helemaal onherkenbaar gemaakt. Ja. <laughs> Daarna. Mm. En dat hebben we samen dus gekocht. Ja. Uh, mijn vriend toen de tijd. En dan zijn we. En zodoende is die hond, zeg maar, waar ik mee opgegroeid ben, ja. is in ons huis gebleven. Dus toen. Die, die, ja, dus ik... Uh... Maar de honden worden toch geen twintig of wel? Nee, die, die was toen, uh, hij is zeventien geworden. Oh, er, okay, hij, nee. is niet, uh... hij is er niet nu nog steeds. Nee, nee. Nee, nee, nee, hij is al lang, al lang uh, in hem plaats slapen. Maar dus toen, wij, toen ik zeg maar het huis kocht, kreeg ik de hond erbij. Zeg maar. ja, ja, ja. <laughs> Tracy, ja. die heeft nog twee jaar geleefd. Ah, ja, okay. ja. Ja. En, en die vriend, waar kwam die vandaan? Ja, ook uit het, uh, het dorp <laughs> Lekkerkerk. Is ook ja. Ja, het dorp vlakbij Rotterdam. Ja. Dat kan je wel horen. <laughs> maar de, de, wanneer kwam het moment dat je dacht, dit is hem? Um, ja, dat was alweer toen was ik... Hoe oud was ik toen? 18 of zo. Ja, ik was 18. Ja. Allemaal mensen die het al heel lang met één persoon volhouden. Ja, toch? in Vannacht. onze omgeving ja. komt dat niet zoveel meer nee, voor Nee, maar hier op een of andere manier mensen geven zich op voor de nacht van hun leven. De meeste mensen hebben dan ook een hele lange gelukkige relatie. Oké, okay, oh, maar ja, maar, dat maar is goed, wel maar je was 18 en toen nou ja, dus um, ja, toen leerde ik hem kennen op de tennisbaan oh. <laughs> tijdens het EK 88. Oh, dat hadden we een scherm. Feest. Ja, dat yeah. was voor het eerst dat we een groot scherm hadden, allemaal met die gulletpetjes petjes op, natuurlijk. Ja. Yeah. Dus uh, ja, toen is de vonk overgeslagen. Ah, oké. Okay. En <laughs> ja. die is gebleven. Ja. En die, maar ja. die, die kwam. Wist hij dat hij in een, uh, een vreemd gezin terecht kwam? Op dat moment nog niet, nee. Maar dat duurde niet zo lang, natuurlijk. Nee. En um, het gekke is toen op een gegeven moment, uh, toen was mijn vader die woonde al ergens anders, en toen was ik nog eigenlijk alleen in dat huis. Mijn broertje die die was in die tijd ook een klein beetje de weg kwijtgeraakt. Die woonde ook niet meer thuis. Die woonde niet meer thuis. En toen um, werd er s nachts ingebroken door de politie. Oh, uh, ja. Ingebroken, oké. Okay. Ja, maar door de politie, het, het raam ja. werd ingetikt. Ik denk, nou, als je nou zo inbrengt, inbreekt, dan ja, ben maar je maakt je dan toch niet te verleidelijk. Ja. ja, zaklampen op de trap. Ik denk, nou. Dan ben je echt niet goed bij hoofd. Nou, toen bleek de dus politie zijn Mijn moeder had weer eens naar de politie gebeld. dat ze zelfmoord ging plegen. En de politie was, dacht dat ze nog op dit adres woonde. Dus dat was op dat moment voor Ilko, zo heet mijn vriend. het moment om te zeggen: uh, Jij gaat niet meer alleen in het huis uh, slapen. En, ja, en toen is het eigenlijk. Uh, <laughs> is je nog weggelegd. Nee, dat was weer een gelukje bij een ongeluk. Ja, ja. ja, ja, dus, uh... ja en hoe, hoe handelde die dat? Wat Voor gezin kwam hij zelf uit, heel stabiel gezin. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, nee, ja, alles. Uh, ik, ik soms kan ik wel eens jaloers zijn op mensen die in een ja, waar die ook alle mogelijkheden geboden worden. Er zijn dus hele stabiele ja, moeders die met thee en koef of met thee en koekje zitten te wachten na schooltijd. Dat concept ken ik niet, nee. <laughs> maar goed, uh, ja, ik kijk. Sommige mensen zeggen ook wel eens van. Uh, uh, die zeiden ook van, mis, mis je dan niet je moeder? Ik zei, nou, ik heb wel het hebben van een moeder gemist. Ook toen zij nog leefde, zeg maar. Hè? Ja. Dus, dus dat, ja, ik ken dat helemaal niet. Dus dat, maar dat zie je dan in je omgeving. Hoe anderen dat wel hebben. En ik oh, Zo kan het ook. Maar goed, dat, uh, ja, dat is een onderdeel van je leven geweest. En uh, ja dat, ik ben niet anders gewend. Dus, dus dat, uh, yeah, that's it. Hoe is zij al verleden? Zij is zelfmoord gepleegd. Uiteindelijk, ja, toch? Ja, ja, ja, ja. En terwijl ze da daarmee je vader nog probeerde van die scheiding. Uh, te ja. dus, en die scheiding is doorgegaan en je moeder toch... Uiteindelijk toch wel, ja. Wij, wij gingen op vakantie kamperen in Frankrijk met allemaal vrienden. En mijn moeder wilde per se afscheid nemen. En ik dacht, wat een onzin. Hè? We moesten allemaal stel of sprong, moest er naartoe een afscheid nemen. Ik ga, ik ga gewoon een week op vakantie. Doe gewoon. <lacht> maar ja, dat was dus een andere reden ja. waarom dat uh, per se moest. En toen dus konden we terug. Uh, hoe nou. heeft ze dat gedaan? Ja, ik geloof. Ik weet nog niet. 100% zeker of mijn broertje weet hoe ze dat uiteindelijk gedaan heeft. Want de, de, ze hebben dat wel. Anders verteld destijds. Ik weet het wel, maar ik weet eigenlijk niet zeker of mijn broertje oh, dat heeft Oh, oké. Okay. Dus, dus, ja, ja, dus, dus het het om op de radio te vertellen? Ja, nee, als je ik hoorde er nog over gedacht. Ik dacht, oh, dan moet ik me hem vragen. Dat heb ik vergeten. Ja. Stom, hè? Ja. ja. Nou ja, nee, het is natuurlijk ook helemaal niet zo ja. belangrijk. Ja. Maar het is. Uh... Uh, ja, Zelfmoord blijft zelfmoord, hoe je het ook uiteindelijk uh, doet. Maar dat hij dat dan misschien niet weet. Ja, nou, misschien ook. Ik weet nou, misschien het, wil nou, nou, het ook ik, helemaal ik, het niet. Het kwam toch? eigenlijk zo dat uh, een vriend destijds, uh, zijn zus, werkte bij de politie. En ze hadden het voor ons natuurlijk zo verteld: hè, dat je daar vrede mee kan hebben. En uiteindelijk oh, ja. zei hij: joh, ik zou toch maar eens een keer gaan praten. Want ik had allemaal vragen. Ik had allemaal dingen gezien, ja. dat klopt niet en ja, ik bleef daar maar natuurlijk over. Uh, ja. Malen. Nou ja, malen wil ik niet zeggen, maar ik ben altijd ja, moet ik dat zeggen, een beetje technisch. Ik denk dat kan niet wat er hier gebeurd is, zoals het mij vertelde. Dus ja, ja dan ga je ja, ja. natuurlijk uh, op onderzoek uit. Oh, ik maar. vind dat wel een raar verhaal. Want dat is, ja, toevallig, mijn vader heeft een aantal zelfmoordpogingen gedaan mm -hmm. ooit. En ik, mij werd gewoon verteld wat er gebeurt. Maar schreef, hoe oud was je? Ja, ik, ik was toen... Ik zit een beetje met die jaar. Het was voor mij 22. Ja, ja, ja ongeveer. Ja. Ja, misschien dat dat ja, toch scheelde. Ik maar was mijn broertje was destijds... Een, ja, zeg maar ook gewoon labiel. Die, die uh, was, uh, zat een beetje aan de drugs. en Die was ook een beetje de weg kwijt. Dus dat... Ja, des, nu helemaal niet. Hè. Nu is die echt... Uh, ja, ik zeg altijd een beetje burger. Uh, het <lacht> is helemaal goed gekomen, <lacht> ja, zeggen we gewoon. Ja, ja. Echt, ja nee, maar... Ja, dat kan, ja. Sommige mensen, dat vind ik wel eens triest... die hem nog kennen van vroeger, uit die tijd... en die hem dan... Uh, daarna nooit meer gezien hebben, die hebben een heel ander beeld. Ja, ja dat vind ik wel eens jammer, want hij, doet, hij heeft altijd zo zijn best gedaan nog steeds. Hij heeft een gezinnetje, hij werkt keihard en ja, het, het, dat is gewoon helemaal, heeft niks meer te maken met hoe hij 20 jaar geleden was. En dat, dat vind ik wel eens jammer, dat mensen dan nog soms zelfs dat, dat beeld van hem hebben. Hoe is hij eruit gekomen dan? Ja, hij heeft uh, uh, op een gegeven moment, ja woonde die ook naast, naast een, een, een, een jong stel um, die jongen was geloof ik drugsverslaafd maar die hadden ook kinderen en dat heeft bij hem wel zijn ogen open gedaan van wow zo, zo wil ik echt niet worden zeg maar dus uh, toen is die ook uh, echt Aangepakt. van de een op de andere dag is die helemaal uh, ongeturnt ah, ja. Ja. Ja, ja. Ja. hoe was dat voor jou want ondertussen heb je, je je klinkt een beetje alsof je altijd een beetje gezorgd hebt omdat je moeder dat niet deed in, nou, wij, wij zorgden samen gewoon wel. Wij deden, mijn broertje en ik, als. Ja, wij waren niet anders gewend. Ik bedoel, wij. wij, wij nu heb, hoor je wel de term sleutelkinderen. Nou, ja. Dat waren wij ook. Wij, en wij, wij, tussen de middag uh, met, op de lagere school. Dan aten we weer bij die en dan aten we weer bij die. Dat was, ja, dat. we wij waren niet anders gewend. Dus, uh, maar de, dan ontglipt op een gegeven moment dat broertje, ja? Ja, ja. Nou, ik, dat vond ik toen, toen de tijd wel zo onbegrijpelijk voor mijn vader. Want ik had op een gegeven moment. Ja, hij was gewoon echt in de war. En dan, dan had hij mijn fiets weer gestolen. Of dan had hij mijn parfum weer gestolen om te verkopen. Weet ik, het allemaal dat soort dingen. En toen zei ik ik zei wel eens tegen mijn vader, nou, nou is het zat. Hij, hij, hij, hij bleef me elke keer overal uittrekken. Hmm. En hij heeft altijd gezegd, het is hem, blijf mijn zoon. Altijd. Terwijl ik juist het idee had van, nou laat het nou maar eens een keer heel goed. Hè? Ja. Ja, <laughs> dat is wel een klassieketje natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, nee hoor, dat heeft hij altijd. Maar, maar jouw vader heeft, die is gechanteerd met iets wat uiteindelijk uh, toch heeft plaatsgevonden, die zelfmoord. Ja, ja. Heeft hij zich daar niet verschrikkelijk schuldig over gevoeld? Nee, ik denk dat. Nee, dat geloof ik niet. Want, dat, dat, weet je, uh, mijn moeder kwam uit een gezin. Um, ja, dat, daar zijn er heel veel niet uh, in orde, zeg maar. Dus ja, dat klinkt heel raar. Maar ik geloof dat nog. Een zus heeft ook zelf moet gepleegd. Ja, dus eentje zit nu ook in een inrichting. Dat is gewoon genetisch bepaald. Of ben je nooit bang dat je ook niet in orde bent? Nee, want niet ik, dat ik, ik dat 100, gevoel ik heb. Ik ben er 100% hoor. van overtuigd dat, dat het uh, een generatie is overgeslagen. <lacht> ook bij mijn broertje, ja, echt, <lacht> nou, laten we het dan <lacht> eens even over die honden hebben. Ja, daar kom ik voor. <lacht> kom je daarvoor? Nou ja, heb je ik, een missie? Ja, ja, ja absoluut. Kijk, ja. Ik, ik, ik grijp elke kans aan om het over zwerfhonden te hebben in Europa. Dus ja, dit was ook mijn kans, zo, zo zag ik het maar. <lacht> Nou, vertel eens over die zwerfvonden dan. Ja, nou ja, goed. Um... Of, we, of zullen we eerst even, even ja. kijken hoor? Even naar de, ik zit zo in die gesprekken, maar het is 18 <laughs> minuten over 4. We zouden een mu muziekje kunnen draaien, want uh, je hebt prachtige muziek uh, uitgezocht. Maar die, uh, dat, uh, Beth Hart, hè? Ja. As good as it can. Heeft het iets te maken met waar we het zojuist ja, over gehad ik, hebben? Ik had al die vragen verwacht. Maar je vindt een... het gewoon heel mooi. Ja, en ik zat die teksten nog eens te kijken. Ik dacht, oh, daar krijg ik vast vragen over. Maar ik vind het gewoon een gaaf nummer. Weet je denkt, ik, ik wilde helemaal geen boodschap mee. Uh, nee, uh, ik vind gewoon van die rauwe stemmen, dat vind ik gewoon ja. gaaf. Ja. Uh, het is ook heel mooi, dan gaan we het gewoon draaien. Bed hard. Hard and was dat, as good as it gets. Een van de favorieten van Nathalie Klingen en uh, Klingen. En zij is, uh, is mijn gast dit uur, van vier tot vijf in de nacht van uw leven. En het gaat dus over haar leven. Ja, dat is het, uh, het hele principe. Gewone mensen die een uur lang vertellen over hun leven in een radiobiografie. En die dan toch weer helemaal niet gewoon blijf, uh, blijken te zijn. We worden net het verhaal over de moeder van Nathalie... En uh, voordat we de plaat gingen draaien, zei jij Nathalie, ik wil het over zwerfhonden hebben. Ja. Maar Het <laughs> gaat over je leven. Dus ga nu maar die honden in, op een of andere manier in je leven. Dan, uh, ja, ja. Ja. ja, je zei al, de, de hond uh, was een soort stabiele waarde en een soort, soort liefde en warmte in het, in het wat rare gezin waar je ja. opgroeide. Ja. En die liefde voor honden, nou die heeft flim, flink vlam gevat bij jou. Ja. Alleen dan denk je waarschijnlijk dat ik onder een hondendekbed dekbed slaap... en allemaal plusje rondjes in mijn auto heb, maar dat is ja, ook weer niet dat zo. dat is het niet. Nee, <laughs> nee, nee ik heb um, in... Oh, ik zit al wel met de jaartallen een beetje te rommelen. Ah, maar weet en, je, ja, niemand ik, gaat je controleren. Nee, niemand nee, zegt ik kreeg, dat kan helemaal niet. Nee. Dus je zegt gewoon ergens begin <laughs> ja, jaren, weet ik. Ja, wel. Nou, bij mij ja. werd er dus MS geconstateerd. En, um, ik werkte fulltime. En dat was voor mij gelijk een reden om bij mezelf te denken... oh, ik, ik moest minder gaan werken, dan nou kan ik een hond nemen. Kan ik eigenlijk weer een hond nemen? Dus, nou ja, fijn, dat ga je dan, wat ga je dan doen? Ga je in de asielen kijken? Ga je op internet kijken? En toen vond ik dus allemaal websites van stichtingen in Nederland... die buitenlandse honden uh, ter adoptie aanboden. En in de asielen konden wij op dat moment eigenlijk ja, niet zo echt een hond vinden. Um, dus, uh, maar op internet, ja... Yeah, zagen we een pup uit Spanje, van La Palma, uh, mishandeld, drie maanden oud. En uh, ja, we zijn uh, voor adoptie gegaan voor die hond. Dus wij naar een vliegveld in Duitsland, volgens mij. En daar kregen we Louis, dus onze Spaanse pup, in, uh, in de armen. En uh, ja, toen, zo is het eigenlijk begonnen. Ik, ik had geen idee dat, dat er eigenlijk zoveel zwerfhonden in Europa waren... En ja, door die stichting kwam ik daar dus achter. En ik ben daar vrijwilligerswerk voor gaan doen voor die stichting. Ik heb honden op, op, op gaan vangen, dus tijdelijk op gaan vangen. En. Maar ja, op een gegeven moment ben ik eens gaan nadenken. Ik denk: goh, is dat nou de oplossing om al die honden hier naartoe te halen? En zo kwam ik in contact met een rijke Engelsman. Dat is een, die zit in de textielbusiness. En die heeft een groot asiel in Istanbul, Turkije, en ook in Roemenië. Eigenlijk meer castratieprojecten. Dus daar ja. castreren ze en steriliseren ze de straathonden. En, um, ik Zodat dacht, er niet constant nieuwe ja, zwerfhonden komen. Nee, ja. en, en toen dacht ik, ja, dit is, dit is de oplossing natuurlijk. En ik heb heel veel van die man geleerd. Um, hij heeft zich er ook gewoon heel erg in verdiept. En dat ben ik ook gaan doen. Dus ik ben mm -hmm. ja, uh, veel wetenschappelijke rapporten gaan lezen. Um, ja, ik, dat, dus zodoende ben ik eigenlijk meer... Um, ben ik ben nog niet eens zoveel met de zwerfhonden aan zich bezig, dus niet met de honden zelf, maar meer met uh, ja, rapporten maken voor overheden, adviezen voor andere organisaties. En zo zijn we in 2010 uitgenodigd door het ministerie van landbouw van Bulgaarse ministerie van landbouw om daar adviezen te komen geven voor 200 ambtenaren. Moesten allemaal lezingen geven. En het jaar daarna door de, minister, nee, door de burgemeester van Sofia. Nou, met persconferentie erbij en noem maar op. <laughs> dus, uh, maar ze doen niet zoveel met de adviezen, maar goed. <laughs> dat is nee, maar wat is jammer. dat dan? Want dan, is er dus, uh, dan is er dus iemand in Bulgarije die zegt... Van, nou, laten, we, laten we eens iemand uit Nederland laten nee, komen ja, van die ja. organisatie. Om, uh... Ja, ik zal nog even toelichten. Wij hebben zeg maar uh, een, een uh, best wel succesvol project in Roemenië. Uh, daar hebben we in één stad van 210.000 inwoners... Dat we, die stad is in vijf jaar tijd zwerfhondenvrij gemaakt. Uh, daar liepen ongeveer tussen de 6.000 en de 7.000 zwerfhonden. En volgens de officiële cijfers van de gemeentepolitie... zijn het er nu nog 350. En met zwerfhonden bedoelen we loslopende honden. Maar in dat soort landen kunnen loslopende honden... zowel een eigenaar hebben als ze geen eigenaar hebben. Kijk, daar, daar laten mensen gewoon hun hond ja, lopen. Los, maakt niet zo, het nou, uit. Maar ze zijn wel vruchtbaar. Dus en dat zijn ja. juist de meest vruchtbare honden die er zijn. Want die krijgen te eten. Dat zijn niet die magere scharminkels die je ziet. Want die zijn toch, die, die zijn niet, zo, niet zo reproductief, noemen wij dat. Dus uh, nou ja, en dat is opgevallen, dat project. Dus, dus uh, uiteindelijk hebben we de hele provincie... waar die stad dus de hoofdstad van is. Dat heeft ongeveer 600.000 inwoners. Is min of meer zwerfhondenvrij. Uh, en ja, dat valt op. En in de rest van de Roemenië uh, zien, ja, zien dat ook wel, dat, dat ja. daar iets gebeurd is. Dus ja, dat, uh, het is niet zo dat wij nou zoveel aan uh, PR doen of marketing, eigenlijk helemaal niet zelfs. Maar ja, uh, mensen komen toch voor advies en dat ja. breng je dan uit. En dat gaat natuurlijk wel van mond tot mond. En dan uh, krijg je dat soort uh, ja. Ko komen ze naar je toe. Je hebt de MS, voor de mensen die het niet weten. Wat is dat voor ziekte? Uh, dat heet multiple sclerose. Dat uh, is geen spierziekte, zoals veel mensen denken. Nee, dat denken. is de verwarring. Ja. hè? He? Ja. Ja, het tast het, uh, het, ja, het, het omhulsel van je zenuwen aan. En uh, bij mij is het min of meer actief in mijn ruggenmerg, Dus niet zozeer in de hersenen. Uh, maar ik heb uh, eventjes in een rolstoel gezeten, heel kort. Maar uh, daarna ben ik uh, in begin 2010 heb ik, uh, ben ik begonnen aan een nieuw medicijn... Dan krijg ik één keer in de vier weken een infuus. En sinds die tijd loop ik gewoon weer. En wat <laughs> dus, merk je nog verder van die MS? Ja, mijn onderbenen zijn, zou ik maar zeggen, aangetast. Dus uh, ik kan niet... Uh, ja, die afstanden zijn wel beperkt die ik kan lopen. Ik kan ook niet rennen of zo. Dat, uh, dat ziet er niet uit. <laughs> en uh, ja, ja... Uh, yeah. Ik, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed. Voor het moeite is toch ook een onderdeel? Ja, ja maar weet je wat het probleem is? Ik weet niet meer wat normaal is. Dat is oh. heel gek. Ja, maar ik, ik weet niet. Dat ben ik vergeten natuurlijk na, na, na zo'n zo lange tijd. Dus ik, ik, het gevoel in mijn voeten is niet goed. Dat weet ik. Maar ik weet eigenlijk niet meer hoe het nou, wel nou ook okay. weer was. En je denkt misschien: ik ben moe, maar het is ook half vijf. Dus ik weet niet of het nu. Ja, ja, ja, ja, ja maar ik vind <laughs> ja, dat het moe heb ja. je ook weer. vind ik ook verschillend. Je kan moe zijn dat je wil slapen, dus mm. dat je ook. Gedicht vallen. Maar. Uh... Zit ik, zit ik om twaalf uur bij wijze spreken tv te kijken, val ik in slaap. Maar zet je mij om twaalf uur op een verjaardag, val ik niet in slaap. Dus dat, hè? Maar je kan ook moe... Moezen... Dat is bij mij ook ongeveer ja. zo. Nou, ja. snap ik ja. maar, maar, maar je hebt ook bijvoorbeeld, dat, dat is bij mij dan ook... dat die benen gewoon niet meer willen. dus dat, ja, dat kan je ook zien als moe. Alleen dan kan ik doen wat ik wil, maar ja. dan gaan het echt niet doen. Terwijl als je natuurlijk slaap hebt, kan je zeggen... nou kom op, heb ik even wakker blijven. Ja. Maar met die benen, dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Dan, ja. dan moet je gewoon zeggen dat, oh dan ga ik even zitten. Dan laat die batterij wel weer op. Op. Maar het <laughs> is wel grappig dat dit, dit hele MS was een mooie aanleiding om een hond ja, te adopteren. Ja? <laughs> ja. Dat was gewoon het eerste wat hier opkwam. En ja. Ik zie aan je dat dat een hele goede beslissing is geweest. Ja, ja, ja. Nou, ja want kijk, um, ik, ik merk gewoon dat ik verschil kan maken. En dat is heel gek. Dat, dat je, kijk, ik zeg altijd, er zijn. Ik heb wel een missie in mijn leven. Ik wil iets achterlaten. Als ik overlijd wil ik dat mensen... Misschien ook, zijn het er, is er maar één persoon. Maar in ieder geval die zegt... Kijk, dat heeft ze toch mooi voor elkaar uh, gekregen. Maar wat moeten maar. ze dan zeggen? Van, dat, je hebt het mooi voor elkaar gekregen... dat er geen zwerfhonden meer zijn. Ja, dat is er. een utopie, denk ik. Ja. Maar misschien ja, dat ik er in ieder geval aan bijgedragen heb ergens. Of uh, Ik ben ook een tijdje heb ik, uh, een zijpad genomen met de dierentuindieren. Die kwamen ook op mijn pad. Dat <laughs> dit klinkt heel raar. De dierentuindieren die ja. bij jou op het pad kwamen. Kijk. Nou, ja. Nou, ja, ja, ik ben ook wel eens een keer onderwerp van een studie geweest. Iemand studeerde psychologie en die wilde weten waarom mensen vrijwilligerswerk doen. Hè? Oh, dus die, dat is nou, wel ik, interessant. Ja, ja, maar ik was wel een beetje een apart geval. Want, Want kijk, zij, haar stelling was dat mensen die vrijwilligerswerk doen, doen dat voor zichzelf. Op de een of andere manier doen die mm. mensen dat allemaal voor zichzelf. Omdat je daar zelf een beter gevoel van krijgt. Hè? Als oh, je ja. dus mensen helpt of, of, of, of, of je doneert aan iets. Dan, omdat je daar zelf beter van gaat voelen. Dat ja. is uiteindelijk de achterliggende gedachte. Maar bij mij kwam ze toch wel een beetje in de knoop. Um, omdat het, ja, het gaat helemaal niet om mij. En, en dat... Uh, um, maar het gekke was, toen ik, ik. Op een gegeven moment kwam ik in een Roemeense dierentuin. In diezelfde stad waar wij de stad Zervo de hebben opgelost. En daar werd ik aangeklampt: kan je ons niet helpen met uh, de leeuwen die hier zitten? Er zaten 13 leeuwen. Uh, sommigen zaten met vijf in een hok van vier bij vier: uh, vader en moeder en drie welpen. En dan werden er uiteraard er werden nieuwe welpen geboren. Die werden dan weer opgevreten, doodgemaakt. En nou, het was echt... Nee, dat kan je haast niet voorstellen hoe afschuwelijk nee, dat daar ja. uh, aan toe gaat, zeg maar. En toen heb ik denk, oké, okay, als ik hier wat aan kan gaan doen, dan ga ik dat doen. Ik ben gewoon gaan mailen. Ik ben de hele wereld gaan mailen. En uiteindelijk... Um, moet even nadenken er zijn dertien leeuwen naar Engeland gegaan. De, het, uiteindelijk zijn er zes naar Zuid-Afrika gegaan. Oh, twee naar Nederland. Uh, beren verhuisd. Weet ik het allemaal naar nou, een goede. En, en toen kwam ik erachter dat mensen gingen mij ja, een soort van uh, schouderklopjes geven. Wat goed van jou. Van, je hebt, uh, maar dat was heel aantoonbaar wat ik had gedaan. Ik had die dieren ja, natuurlijk gered. Je werd de dierenredder. Ja. Ja, ik had ook twee keer een paar paarden een verwaarloosde Roemeense paarden naar Nederland gehaald kwam ik op SBS en iedereen... oh, wat goed van je. Ik dacht, ja, maar er dus lopen daar miljoenen paarden. Er lopen ook zwerfpaarden daar. Dit, dit schiet... dit is maar ja, dat schiet eigenlijk helemaal niet ja, op. Ja, voel je, dit. je helemaal nog niet beter. Nee, natuurlijk ja. niet. En voor mij was dit eigenlijk een... een, een ik wilde graag de, de publiciteit opzoeken... zodat de politici wakker geschud zouden worden. Ik ben ook een paar keer naar Brussel geweest. Het interesseert ze helemaal niks. Het de, de, de dierenwelzijn op Europees niveau... dat ja, het levert geen, uh... Nee, dat ja. is helemaal niet interessant. En, uh, er is niet eens wetgeving. Ja, er is wel een dierentuinwetgeving, maar dat wordt helemaal niet nageleefd. En pff, hè, dat, uh... Maar zit je niet uh, bij de Partij van de Dieren dan? Uh, heel ik argicht. ben geen lid, maar ik stem er wel op. Ja, ja, ja, ja. En voor mij hoeven ze ook niet de grootste partij te worden, maar er moet, er moet maar een aantal zijn. Maar dat is dan toch een zijn. manier om je uh, stem hoorbaar te maken? Voor Nederland ja. wel, ja. Maar voor jou ook? Ja, maar kijk, het Partij voor de Dieren is natuurlijk heel erg op Nederland gericht. Hmm. Terwijl wij zijn, het, het, het, in Europa zijn de problemen zo groot. Het is maar duizend kilometer van, van de no Nederlandse landsgrenzen af. Maar vecht je niet een problemen. beetje tegen windmolens Nathalie? Is het niet een druppel op de nee. gloeiende patel maar met wat stomme Nee, want ik zie nu tekenen. ook bijvoorbeeld in Turkije, het gaat heel hard. K kijk, ik zeg altijd... Um, je, het, de hond, honden, zwerfhonden zijn eigenlijk een symptoom. Hè? Dat zijn, het zijn de mensen. De mensen creëren die zwerfhonden. Zwerfhonden kunnen niet leven zonder de mens in de buurt. In de Woestijn heb je geen zwerfhonden, ze leven altijd in de buurt van de mensen. Het is ook aangetoond, dat is er ergens een bevolkingsgroei... zal ook het aantal zwerfhonden groeien. Ja. Dus wij zitten nu met bijna 7 miljard mensen op deze aarde... en we hebben bijna 700 miljoen zwerfhonden. Ja. Dat is 10% van de bevolking en dat, dat kan je dus uh, resulteert in, in zwerfhonden. Dus de bevolking gaat alleen maar groeien. Ja. Dus het aantal zwerfhonden ook. Maar je kan toch niet al die miljarden mensen ervan behoeden... dat ze zwerfhonden creëren... Nou, dat hebben wij dus. Dat is wel de... het idee eigenlijk. Ja, Waarom nou... zeg je dat? Nou, ja. dat is het idee. Ja. Ja. Omdat in Roemenië hebben ja. wij dat dus wel aangetoond dat het dus wel kan. Dus hebben met educatie, informatie en een klein beetje wetgeving, het kan. Je hebt echt een eindpunt in zicht. Ja, alleen ik weet niet waar het ligt. Nou ja, bij, bij het moment dat het overal werkt. Het ja, systeem. maar dat, dat ga ik niet meemaken. Zo realistisch ben ik ook wel. Hmm. Alleen, kijk, ik zie nu uh, om mij heen dat er heel veel partijen ook naar ons toe komen. Kun je ons van advies voorzien? En ja, dat moet als een olievlek natuurlijk uh, uit gaan ja. nee, ja, nou ja, Ik weet, weet niet hoe snel uh, het kan gaan. Ja, hmm. ik ben nu bijvoorbeeld met een advies bezig op Lesbos. Dat is een, een eiland met 90.000 inwoners voor de Turkse kust. is een Griekse eiland. Ja. Ja, er zijn heel veel kettinghonden, zwerfhonden. En ik hoop dat ik daar ook... Uh, ja, de oplossing is niet eens zo moeilijk. Alleen wij als mens zijn gauw geneigd om maar te redden. Maar het redden van al die honden, dat, dat, dat lost helemaal niks op. Want nee, gewoon die, de oorzaak van het probleem juist je aanpakken. Juist, de wortel ja. van het probleem moet je aan gaan pakken. Ja. En ja, ik hoop dat ik meer mensen dat kan laten zien. Dat natuurlijk als... In mijn hart zou ik ook het liefde honden redden, want dat levert al die schouderklopjes op en dat en dat levert direct resultaat op. Oh ja, want daar kwamen eigenlijk uh, in, uh, vandaan uh, dat ze erachter kwamen dat jij niet bezig was met uh, met jezelf beter voelen. Ja, maar dat jij de, de, dat je dus eigenlijk bij, buiten de statistieken viel van de nou, van ja, de vrijwilligers. Dat, dat was een beetje ja het geval zeg maar uh, ja, het was ik ik vond het een beetje ik ik, ik dacht hoe kan je nou zelf ja, ik vind het wel logisch dat mensen. Ja, dat, ja want waarom doen mensen het anders? Nee, de mensen zijn ja, helemaal, niet, helemaal niet zo attractief. Ja, toevallig, ik, ik ben natuurlijk ook altijd een beetje met fondsenwerving bezig, hoewel ik daar heel slecht in ben. En dan, dan lees ik allemaal dingen op LinkedIn. En toestand heb je hele clubs voor. En dan staat er ook, dan krijg je allemaal van die tien, de tien stappen of de tien richtlijnen. En er staat altijd bij: een donateur moet zichzelf beter gaan voelen nadat hij iets gedoneerd heeft. Dus dan, hij moet daar iets voor terugkrijgen. Ja. En dat is met een vrijwilliger ook zo. Ja, anders doet hij het de volgende keer niet. Ja, ja dus, dus, maar, maar ja, ik, kijk, Bij jou hoeft dat niet. Nou ja, wat ik, ik, ik heb wel eens gezegd: ik ken wel meer mensen die het, uh, een beetje hetzelfde doen als ik. Um, um, ja, hier. Ik, dit, dit blijft altijd bij mij. Ik zal, ik zal nooit zeggen van... ik ben het zat, ik hou er niet op. Dat geloof ik niet. Ik zit hier nou helemaal vast. Dat, ja. Heb jij geen kinderen? Nee. Waarom niet? Ja, dat is destijds wel een beetje... Um, we hadden niet zo, echt zo'n kinderwens... maar plus, eh, toen kreeg ik mens En dacht, ja, weet je, dat, hoe moeilijk gaat je jezelf maken... En, en je kinderen, als je in een rolstoel zit... en toen ging het alleen maar bergafwaarts. Ik denk, dat ga ik niet, daar ga ik niet aan beginnen. Dat wordt veel te lastig allemaal... Maar ja, dat was uh, in. Nou, nee, kom er weer. Dat het is al best wel een in, tijdje geleden. In '96 ja, of ja. zo noem maar wat. Ja, ja. en ja, dit, nu achteraf, als je nu denk je van ja, het had wel gekund, want ik, ik loop weer. En maar ja, toen wist, nee. Toen waren die. Ze deden ook geen enkele voorspellingen. Dat doen mm -hmm. ze niet. De nee. neurologen. Nee, maar sowieso ja. is mensen een lastige ziekte, want het kan alle kanten ja. op gaan. Ja. Ja. Maar. Um, uh, je mag gewoon nee zeggen natuurlijk, maar ja. zijn die honden een uh, surrogaat? Nee, nee, het is geen gezinslid. Ik ben uh... niet de eerste die dat vraagt. <laughs> nee, dat wordt al gauw. Nee, je uh... zegt: dat ik heb een hondje heb geadopteerd, dus dat wordt. Ja, zo... nou ja, of in huis noem je dat. Ja, ja hoe ja. moet je dat noemen? Dat, dat ja nee, het het eigen officieel wel. kijk ja. in een bruikleenovereenkomst omdat volgens de Nederlandse nee, wet is, het is een hond een We hebben ons hondje ja. geadopteerd. Ja. Inmiddels ja. hebben we er vier. Ja. Oei ja. ja. het ja. waren er ooit zes maar dat was toch een beetje te veel. Ja als je dan de wereld van de zwerfhonden aan het redden bent ja. begin je bij jezelf. Ja. Ja, nou ja, kijk op een gegeven moment ging ik ook steeds sneller achteruit en toen vond ik het ook niet eerlijk meer tegenover die honden want hier moet ik wel gewoon wa kunnen wandelen en ik dacht oh dit gaat niet goed dus toen heb ik de twee uh, ja, fitste en gekste zeg maar uh, weten te herplaatsen. En die zit hartstikke goed. En ja. Ik heb één poot, dus die kan toch niet heel ver lopen. En die zijn nu allemaal wat ouder. Dus ook al zou het nu ineens heel slecht gaan, dan is het nog geen ramp. Maar daar ga ik helemaal niet van uit. En dan geloof ik ook niet. Nee, want maar... heb je haast? Op welk snel Nee, ik bedoel niet nu. Nee, ik snap wat je bedoelt. minuten. Nee, maar wil je zoveel mogelijk regelen in zo weinig mogelijk tijd? Omdat je denkt van ja, het kan van alles gebeuren. Die vraag had ik ook verwacht. Dat was wel grappig. Dat had ik al een beetje voorbereid. Misschien kan je even doorgeven welke vragen je nog meer had verwacht. Ja, ja. Dat een goede vragen. Dat was wel een logische vraag. Maar. Um, ik heb wel veel haast gehad. Omdat ik toen natuurlijk niet wist hoe snel dit, hoe die, die ziekte allemaal ging verlopen. En dat ging best wel rap achteruit. Dus toen kreeg ik, had ik wel even haast met al wat dingen. Ik denk, oh, dat, dat wil ik nog in ieder geval gedaan hebben. <laughs> Het slaat achteraf natuurlijk weer helemaal nergens op. Nou ja. Maar ik nu... Um, ik, ik krijg heel vaak krijg ik de opmerking... Neem je niet te veel hooi op je vork. Mm -hmm. uh, doe je rustig aan. Laat je je niet voor het karretje spannen. Van wie? Uh, van Eelko. Van van ja, ja. <laughs> ja, maar ja. Ja, als jij moe bent van al je zwervende gebeurtenissen. Mm -hmm. En je zit op de bank, dan moet is hij degene die de scherf op moet ruimen. Ja, nou op zich. Wat, ik, nou, dat valt op zich wel mee. Want kijk, als ik dan een nacht geslapen heb, dan, de, de, dan is die batterij weer opgeladen. En dan, uh, maar ik heb ook, ook vanuit de medische hoek. Uh, ja, Best wel veel commentaar, ook wel gekregen. Van, uh, ik heb ook een tijdje uh, heel veel gereisd, omdat ik dacht: van ja, als ik 65 ben, dan kan het niet meer. Dus toen hebben we, ging ik vaak naar Amerika en dat soort dingen. Maar dat deed ik ook veel voor de honden. Dan ging ik met de auto van Nederland naar Istanbul, meer dan 3000 kilometer rijden. Ja, en dat was natuurlijk een beetje raar. Als je... Wat vindt Elko van die honden? Ja, hij heeft niet dat fanatisme wat ik heb zeg maar, maar hij ondersteunt altijd. Dus als hij ziet van oh, uh, ik ben ergens, uh, uh, ja, ik, uh, ik heb hulp nodig, ik noem maar wat, ik samen ook wel eens voer in of toestanden, dan shout hij net zo hard heel die auto vol dat uh, is geen enkel probleem. En wat doet hij in het dagelijks leven? Hij uh, is accountmanager, ja, hij zit in en doet zelf materialen. En waarom is hij zo gek op jou? Niet dat ik dat raar Doe. vind hoor. Maar oh, no. oh, je lijkt me echt een type om hem dat wel eens gevraagd te hebben. Oh, dat vind ik heel lastig. Hij, hij zegt ook wel eens, ik ben wel trots op jou, zegt hij dan. Maar ja, mm. ik, ik, nee, ja ik vind het altijd moeilijk om te zeggen hoor. Ja, Dat weet ik niet. Ja, nou ja, hij houdt het al heel lang uit. Dus dat ja. is, uh, maar nogmaals, niet dat dat raar is. Zeg, zullen we nog een stukje muziek doen? Ja, is goed. Even kijken, Christina Aguilera. Ja, er zit wel. Een, ik hoorde net van mijn vorige dat daar een verhaal in had. had er zit dus wel een verhaal bij. Ja, ik hier heb zit hier ook, ook een wel verhaal een verhaal, verhaal bij. Ja, dit, dit nummer was ooit hoorde dat bij een reclame van een bekend Duits automerk. En toen dat helemaal in was, weet ik nog goed, reed ik door Oostenrijk met honden. Met, met die honden weer? Ja, ja, met een Engelse collega van mij. En dat nummer was heel populair in Oostenrijk en werd continu gedraaid. Ja, en toen, ik heb wel eens gedacht, weet je, wij, ik heb ook wel eens gekke dingen gedaan, een beetje gevaarlijke dingen. Oh? Dat is s nachts rijden en dan kon je amper wakker blijven en, om het toestand, en denk, Toen dacht ik altijd, oh, als ik zo aan mijn einde kom in een busje met allemaal honden, dan is het goed. Dan weet ik wat iets goed wees, Ja, is, achteraf slaat het nergens op. Maar dat nummer, dat associeer ik daar nog steeds mee. Maar wacht even hoor. <laughs> Wat ergens, ja, ja. Of, of, of, maar ergens, vind je dat dus positief? Ja. Want je ja. hoort het nummer graag, omdat het je doet denken aan de gevaarlijke dingen die je hebt ja. ondernomen. En dat je dacht, nou als dit het is, dan is het... Ja, uh, dan moet het maar zo eindigen, dan is het ja. goed. Oké. Okay. <lacht> ja. nou, um, uh, doe voorzichtig, maar we gaan wel <lacht> even naar luisteren. <lacht> Christina Aguilera, hello. Hallo. Ik weet niet welke versie van Christina Aguilera... leren we tevoorschijn getoverd hebben. Maar het is niet het nummer waarop jij gevaarlijke dingen deed. Nee, op, uh, nee, met nee honden oh, dat geeft in de auto. Nee. Ja, we, kunnen, we hebben de andere versie inmiddels ook. Maar ja, dan moeten we nog een plaatje draaien. En Ik wil zo graag nog even met je praten. Want het is tenslotte de nacht uh, van jouw leven. Um, en als ik, dan, uh, als ik dan jou zeg, dan bedoel ik Nathalie Klingen. En die zit hier naast mij en vertelt een uur lang over haar leven. Nou, eigenlijk draait het steeds weer om die honden. Ja, nou ja, niet, eigenlijk toch weer niet, uh, niet alleen. Want nou ja, we hebben het hele verhaal van je vader en moeder gehad. En dat, uh, dat had dan weer met die ene hond te maken die, uh, ja, die ook okay, Maar dat werd, ja. ligt alweer ver achter mij. Nou ja, maar het uh, de, de hele zwerfhondenverhaal en die hond vroeger thuis, volgens mij zit daar nog een, een hele wereld tussen. Het is die... Nou ja, maar ik ik ben, mijn vader zei altijd als ik met jou naar de kinderboerderij ging, dan moest ik je altijd uh, uit alle konijnenholen trekken en uh, ik was ik was altijd wel een dieren, ja gek van dieren, zeg Ja. Dus dat dat uh, dat heeft er altijd wel ingezeten. Ja. Uh, ja. Maar maar je hebt het van dit ene aspect gekozen, want denk je nooit van Joh, er zijn nog zoveel. Uh... Ja, ja, ik ik krijg er ook dagelijks mee te maken. Um, er is zoveel mis met... Met, uh, ja, er is met zoveel dieren. dieren. Ja, ja serieus. Ja. Is er is heel veel dierenleed. Ik noem maar wat. Bij mij in de buurt uh, dumpen mensen hanen langs een provinciale weg. Mm -hmm. uh, kippen worden overal gedumpt. Konijnen, cavia's. Je kan het zo gek niet verzinnen. Mensen nemen echt niet meer hun, hun uh, verantwoording eigenlijk tegenwoordig. En ja... Op de ene of andere manier, er wordt wel eens tegen mij gezegd, je hebt een derde oog daarvoor, want ik zie het ook allemaal. Ja. Ik ik vind die, ik, ik rij langs en ik zie het. Ja, maar dat is een heel bekend verschijnsel. Ja. Als je ja. nijlpaarden gaat sparen, zie je opeens in iedere ja. souvenirwinkel... twintig nijlpaardjes ja ja. ja, ja, ja. Dat, dat heeft is een uh, leuke term. Met, ja. Uh, uh, ja. Ja, zelfs als je een bepaald automerk of een bepaalde auto hebt gekocht, zie je dat ook zie overal. Je het opeens. Maar. Ja. maar maar het valt mij wel op dat mensen zo makkelijk worden tegenwoordig. Dat is echt wel, uh, ja, vind ik wel. wel. Maar, God, ja, dat, ja. maar aan de andere kant trek jij het, jij het lot van de dieren zo aan. Terwijl de, de mensen nog omkomen van, van de ja, honderdste dus Ja, dat is het eerste. Zeggen als, ze ook altijd. Ja, ja, dat zeggen mensen ook altijd. Uh, waarom zet je je, niet, zet je je niet in voor de mensen? En ik heb ook al gezegd: het is ook nooit goed. Als je, nee, maar ik heb serieus. Als je mij misschien 15 jaar geleden in een weeshuis in Roemenië had neergezet. Was ik daar blijven hangen? Want ik, ik, ik kan, ja. Als ik denk van hier kan ik iets aan doen. dan zal ik dat ook niet laten. Dus, dus uh, maar goed. Dit slokt zoveel van de tijd op. dat er weinig ruimte is voor andere dingen. Mm -hmm. Want tuurlijk, ik, ja. Um, er worden ook ik word ook wel eens gebeld omdat iemand ergens een schaap op zijn rug ziet liggen of <lacht> uh, uh, yeah, je kan ze gek niet verzinnen omdat oh de, de, de, de ik ben dat gekke dierenmens dat het gekke, ja. maar hè yeah, ja, of het, ik, het wel want wat moet je doen als er een schaap op zijn rug ja ligt? en dan ja ik zet, ik, zet ik ga je recht jou ook op bellen nee ik klimt over het hek en je ja, zet hem recht op maar goed dan ja. krijg je vieze schoenen en uh, mensen hebben geen tijd um, ik heb ook eens een zwaan met een gebroken vleugel. Ja, dat vinden mensen eng. Zwaan doet helemaal niks. Als je hem bij zijn nek vastpakt, kan je, kan je hem zo oppakken. Hoe weet je dat nou? Ja dat, ja, dat weet ik niet. Dat is interesse. Dat, ja, en dan, ja. En dan breng, ik hem na, breng ik hem even naar de opvang. Ik heb ook standaard een kooi achter in mijn auto staan. Uh, wij zijn eigenlijk voor honden. Er zit nooit een hond in. Maar goed, als ik dan iets, iets een meerkoet die aangereden is, wat dan ook. Zet hem erin. En ik rij hem naar de, naar de dierenambulance. De dierenambulance heeft bij ons ook een opvang. En dan breng ik hem dan naartoe. Dan ga ik niet hun bellen en zeggen... Uh, kunnen jullie hem komen halen? Ja. Dan rijd, rijdt weer eens een ambulance, 20 kilometer... Uh, die allemaal uit donaties betaald moeten worden... dan doe ik dat zelf wel even. Wie is jouw beste vriendin? Pjoe, dat is wel lastig. Ja, dat is wel Marian, denk ik. En... Dat ze, ja, dat ze zit nu toevallig vakantie is in Turkije. Ach, is ze honden halen toevallig. Nee, nee, nee. Oh. nee. Mijn beste vriendin is, is, helemaal, heeft helemaal niks met, uh, met die honden. Ja, daar was ik eigenlijk even nieuwsgierig nee, gedaan, Ik ken ja. wel heel veel mensen die daar uh, uh, mee bezig zijn. Alleen... Uh, ja, ik, kijk, er zijn 150 stichtingen in Nederland, hè, die dus zich bezighouden met zwerven in het buitenland. Alleen voor de zwerven. Ja, ja. Alleen, ja, ik. zijn er vier of vijf die zich ook daadwerkelijk bezighouden met de oplossing van het probleem. Ja. En um, daar, in een van die vier of vijf ken ik eigenlijk wel uh, bijna alle mensen. Ja. Dus, uh, maar Mirjam? Marjan. Uh, Marian, sorry. <laughs> ja, Marjan, die. Um, uh, is in 1996 met haar toenmalige man geëmigreerd naar Amerika. Dus heeft in Atlanta gewoond. En daarvoor woonden wij naast elkaar. Er zaten twee huizen tussen. En uh, wij waren altijd bij elkaar. We aten bij elkaar uh, bijna elke avond. Dan weer bij ons, dan weer bij hun. Totdat ze dus gingen emigreren. Nou, dat vond ik echt dat vond ik vreselijk. Ik heb haar toen ook een contract laten tekenen. Dat ze binnen zoveel jaar terug moest zijn. Oh, hoeveel jaar? Ik weet ik niet meer. Ja. Dat was een lullige brief hoor. Maar ik had gezegd, dat moet je ondertekenen. En, uh, maar heel, ja, ze, ze kwamen inderdaad al, al na twee jaar al terug. En, uh, uh, dus ja, nee, dat, uh, ja, daar heb ik nog steeds veel contact mee. Ja. Ja. Ze is inmiddels hertrouwd. En, dus, uh, ja. Nee, maar ik vroeg me even af... of je inderdaad ook nog nee, dat buiten zijn niet... die wereld van die honden... af en toe snuffelt. Ja, ik, ik probeer ook altijd... Um, Um, dat zeggen, um, een normaal sociaal leven nog steeds te, te, te hebben. N en niet dat al die mensen in mijn sociale leven ook daadwerkelijk van die honden, met die hondenbusiness bezig zijn. Ja. Omdat. Um, ja, ik wil gewoon normaal deelnemen aan de maatschappij. En ik, ik, werk, ik merk in mijn omgeving van mensen die dus wel heel veel met... Uh, moet zeggen, Alleen maar. Weer, ja. Ja, je kan ook heel makkelijk verbitterd raken. Want de, het, de oplossing laat zich niet zo snel zien. Hè? En ik merk, ik heb ook Turkse vriendinnen. Die ken ik ook al meer dan tien jaar. Die, uh, die wonen in Istanbul. Maar die, ja, dat is heel raar. Die hebben zeg maar onze mentaliteit zoals in Nederland. Hè? Dus die houden over het algemeen van dieren, die zetten zich in voor dieren. Maar in een stad als Istanbul zie je alleen maar ellende. Je ziet alleen maar aangereden honden, dood, platgereden honden, katten. <tiek> ja, nee, je ziet er, het dus afschuwelijk. Ja. Met uh, het offerfeest lopen mensen met de schapen te zeulen over straat. En ik zie aan, aan hun nou, na tien jaar dat ze verbitterd raken. Dat ze dus niet meer... Ja, ik noem wat. Als ik zeg van. Um, ik heb nieuwe schoenen gekocht. Dan, dan moet ik helemaal gaan uitleggen. dat ze niet van leer zijn. Hmm, en dan ga ja. Ja, ik, ik, ik. Als ik daar zou wonen. zou ik ook, denk ik, zo verbitterd raken. Alleen de kunst is om. om toch. Ja. Um, ja, zo normaal mogelijk te blijven. Als iemand tegen mij zegt, ik heb een nieuwe rashond gekocht... a duizend euro, dan moet ik even slikken. Want dan denk ik, oh er zijn zoveel honden die nog een goed tehuis zoeken... en deze hond is voor jou gemaakt. Waarom, waarom doe je dat nou? Maar ja, dat kan je, natuurlijk, uh, dat kan je zeggen. maar ja, Je, kan je ook bent ook, ook geen kan... leuke mens van als je overal je nee, kritiek je kan ook gewoon nou. even slikken en denken, laat maar. Maar hoe <gacht> doe je dat dan? Behalve dan dat je zoekt naar mensen... die niet uh, tot over hun oren in de business zitten hoe bedoel je dat? Hoe doe je nou, dat? Er uh, komt er een moment dat je denkt van, oh, ik ben de hele week weer bezig geweest met die honden. Laat ik dan nu een keer ja, naar het zwembad ik, nee, gaan. Ik heb, uh, nee, Heel ik bewust. ga niet zo gauw in een verloop. Uh, maar wat? Ja. <laughs> nee, maar ik ik, ik, ik, heb wel nu voor mezelf weekenden gemaakt. Dat dat had ik nooit zo, want uh, ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk altijd door. Dus ja. als er ik, en zeker toen de tijd met dat redden van die paarden en die leeuwen, dat was één grote stresstoestand. En dan, ja, dan had je de weekenden, ja, dat ging gewoon door. En nu zeg ik, nee, zaterdag en zondag, dat, dat, dat probeer ik dan niet, uh, ja, niet voor de. Probeer ik die, dan impliceert al dat het niet nog helemaal nu Ja, ja, ja. soms ja. komt er wel eens wat tussen door. En wat ga je dan doen in die weekenden? Nou, uh, mijn man is gek van. Italiaans koken, dus uh, ik. Dus jij gaat e Italiaans eten. Eten, ja, ik ben niet zo'n goede kok. <lacht> dat is niet mijn ding. <lacht> en uh, ja, we hebben heel veel vrienden, dus we hebben natuurlijk ook gewoon een sociaal leven. Dus uh, ja, uh, morgen gaan we weer eten, bij we vrienden. Uh, zondag gaan we naar Leuven. Heb je hapje, tapje, dat is een soort evenement. Uh, ja, hapje, tapje, zegt het al. Ik drink niet, maar <lacht> dat hapje dat gaat wel lukken. <lacht> dus dat soort dingen. Ja. Waarom of, drink je niet? Vanwege ik, die ziekte? Nee, ik vind het gewoon niet lekker. Oh ja. ja <laughs> nee, die vraag is ook... Okay. Dus even helemaal... Uh, uh, en dan ga jij zeggen, die vraag had ik ook wel bewacht, ja. verwacht. Maar waarom heb jij een beugel? Of eigenlijk oh ja. twee? Ja, ik, uh, <laughs> ik, had, ik heb een medicijn gebruikt. En dan moest ik mezelf uh, injecteren. Zeg maar, voordat ja. het medicijn ook niet had. En mijn tanden gingen allemaal loszitten. En nou ja, uh, toen werd er zelfs gezegd... Nou, we, gaan, we moeten alles eruit gaan halen. En toen ben ik gestopt met dat medicijn. En dat nieuwe medicijn met dat nieuwe medicijn begonnen. En toen mm -hmm. ging alles toch wel weer redelijk vastzitten. Dat kwam gewoon blijkbaar door dat medicijn. De fabrikant ontkent uiteraard. Maar het, ja, Goh, ik had ja. ook een mega Het is hoog... wel een duidelijk voorbeeld van, van wat er gebeurt als je stopt. Dat het... ik, nou ja, ja. ja, ik had ook een mega hoge bloeddruk. En ik stopte met dat, me, met dat medicijn. En dat was gewoon weer normaal. Ja, en ja dat had wel uh, ja. allerlei dingen veroorzaakt. Maar dat dus, was puur toeval natuurlijk. Nou, kijk, uh, mijn tanden stonden al niet zo lekker. <laughs> dus, <laughs> dus ja. Nee, dat ik is vraag de... het me altijd af met, als mensen ja. de boven de dertig. Ja, nog maar een als beugel je, al nemen. je al jaren ook. Ik kan me dat soms wel voorstellen. Als je jaren ergert aan schot en scheve tanden. En ja. die mo kijk, nu is het natuurlijk best wel normaal dat mensen een beugel hebben. Dat, uh, ja. ja, nou ja, ik merk het is andersom. Ik ben nog precies van de laatste generatie van mensen die gewoon geen beugel kregen. Ja, maar je hebt een mooi gebied. Nou, kijk, ik heb scheve heugel ja, of zo. Maar dat stelt niks voor. Nou ja, maar ondertanden zijn een beetje. En, en, en, en, het, en het, ik ben er heel trots op, want mijn broers hebben hetzelfde. En dan ik, ja. denk ik altijd: ach, hè, zijn we toch echt ontzettend lang. Heb je gewoon een mooie? Dan is hier ja, dit, nee, Dat is allemaal prima, prima in orde. Maar <laughs> ik, ja, ik. Uh, er komt nu wel een moment dat ik denk: ja, iedereen heeft rechte tanden. Ja. Dus het gaat steeds ja, meer. Opvallen. Ja, ja, ja, je ziet oh ja, je, ja, Ik herken het ook wel aan kinderen. Oh, je hebt een beugel gehad. Nou, ja, bijna alle kinderen. Dat ja, is helemaal niet nu. Type, ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Maar wij zijn nog van de generatie. Ja. Dat je dacht: ja. oh, een beugel. Maar jij, hebt dan gewoon, ja. jij denkt: ze gaan nu weer recht. Ja, ja. ja ik en, ook... En maar ook ik, ik ja, dat is heel raar, maar ik, ik, ik, ik kan nu bijvoorbeeld ook iets afbijten. Dat heb ik nooit gekund. En dat moest best wel wennen. Ik snap je? Ik, maar ik had best wel afwijkend. Uh... Dat stond naar voren. Ja, of, uh... ja, oh, ja. En mijn ondergebit stond vrij ver naar achter. Dus ik heb, dat ben ik helemaal niet gewend. En nu kan ik, dan denk, ik, oh ja, je een appel of zo, of een stuk hard brood. Dat en hoe lang je heb je al. Ja, best wel lang hoor, vanaf uh, 1 december 2010. Maar ik moet er nog wel even. Nog, uh, het was 2,5 jaar, stond er 4. Dus. Ja. ja, ja. Op een gegeven moment merk ik het in, ja. Nee. ja, het is met eten af en toe dat je denkt van. Uh, ik ga even. Ik heb alle tanden stokers bij me. <lacht> Ja, want dan gaat het dus. Nou ja, goed. Beugels. Ja, ja beugel. Heel um, handig verhaal. <lacht> als, jij nou niet, als bij jou niet die MS was geconstateerd en jij dus niet had gedacht. Oh, dan neem ik een hond. Wat, wat was je dan geworden? Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, ik zat in, de, in, de, in, de, in het verzekeringswezen. Ja, dat is heel iets anders. Mm -hmm. Ik verkocht uh, hypotheken en levensverzekeringen. Oei. Ja. <laughs> maar uh, daar kan ik ook absoluut niet meer in terug. Omdat daar heel veel wetgeving is. Uh, er is zoveel veranderd in de ja. laatste jaren. Nou, alsof jij dat zou willen. Dat klinkt niet eens iets Nee, ook niet. Je... Ja. Maar... Um, uh, ik ben de vraag kwijt, sorry. Ja, wat je geworden zou zijn als je. Oh, ja, niet... ja, ja, ja, ja. dan had ik. Denk, ik denk niet dat ik daar, daarin verder gegroeid zou zijn. Ik had, ik had wel op een gegeven moment een andere weg gaan. Uh, gaan. Ik, ik denk dat ik trouwens wel misschien ook wel dit was, was gaan doen. Alleen op een ja, lager pitje natuurlijk, omdat je dan geen tijd had gehad, minder tijd had gehad. Ja. Ja. Ben je eigenlijk ergens ook dankbaar voor die MS? Mm. Ja, vind ik lastig, misschien wel. Ja. ja. Nou ja, omdat wat je zegt. Als ik morgen ineens weer zo'n terugval heb, dan ja. waarschijnlijk niet. Nee. Maar het ik, ik, is heel raar, want als je MS hebt, moet je continu je toekomstplannen aanpassen. Dus eerst ging het alleen maar achteruit. Dus dan heb je, ja, dan denk je ook. Okay, Hou je er eigenlijk rekening mee dat het achteruit blijft? Ja, gaan. en dan denk je ja. dat oh, als mijn armen maar blijven doen. Hè, dat was voor mij altijd uh, een issue. En toen, nu staat het al zo lang stil. dat je eigenlijk weer, weer je krijgt toch een andere toekomst. Want ja, misschien als ik 65 ben, kan ik ook nog gewoon lopen, zeg maar. Dat is toch heel... Ja, dus dan... Dat is best wel gek. Je moet die, iedere keer je toekomstbeeld uh, bijstellen Ja, maar ja. Het goed, nu is dat twee jaar stabiel. Dus, ja. wat zeg ik, tweeënhalf jaar al. Ja. Dus ja... Dus dat, dat toekomstbeeld is nu ook wel een beetje stabiel. Ja. <laughs> ja. En het, het kan veranderen en het kan ja. zo blijven. Het kan ja. dan ook beter worden nog. Ja, er gebeurt natuurlijk zoveel in de ontwikkeling. Van ja, het, het genezen kan. Dat, dat zie ik niet gebeuren, dat het kan genezen. Nee. Dat, dat is dat, dat, ik heb nu schade opgelopen en die zal niet meer genezen. Dat geloof nee. ik, daar geloof ik niet in dat hij hersteld ja. kan worden. Ja, ja, dat, die nee, mogelijkheid is er nu. Ik, ik zou het niet weten, maar het klinkt inderdaad nee, niet heel plausibel. Nee. Ja. Dus, maar dat, dat geeft niet, dat is goed nee. zo. Zeg, we hebben nog uh, 40 seconden. Wil je misschien nog, weet je, grijp je kans, iets oproepen van, nou, die website, daar kun je lid worden van mijn hondenstichting. Of, nee, nee, Adopteren hè? allemaal vanmorgen ja. morgen nog een nee, hondje Nee, dat uit... helemaal niet. Ik heb oh. liever dat, dat als ze doneren, dat ze dan aan een stichting doneren. Castratie, die castratie ja. en educatie en belangrijk en, ja, ja, ja. En informatie. Ja. Nou, en dan kan jij daar weer mooie gevaarlijke projecten voor <laughs> uh, ondernemen. Gevaarlijk is, zoals je ook die tijd heb ik gehad. <laughs> Dankjewel dat je er wat Klopt. aan gedaan een uur lang hadden we om het, uh, het leven van Nathalie Klinga uit Bergambacht samen te vatten. En dan blijkt het toch gewoon weer te kort. Dat was uur drie van de Nacht van uw Leven. Nog twee uur te gaan hier bij Omroep Max op Radio 1. De Nacht van uw Leven is een programma van Omroep Max.